moet met het televisiejournaal. De huur van een huis is dit jaar gemiddeld 4,4 gestegen, meldt het CBS. Dat komt vooral door de inkomensafhankelijke toeslag... waardoor huurders in een sociale woning meer moeten betalen als ze een hoger inkomen hebben. Vorig jaar was de grootste huurstijging sinds 1994. Toen werden huren gemiddeld 4,7 duurder. In de Afghaanse stad Ghazni zijn zeker 18 doden gevallen... bij een zelfmoordaanslag met twee vrachtwagens... Taliban-strijders bliezen de twee trucks vol explosieven op... voor het gebouw van de geheime dienst... en een nabijgelegen onderkomen van politieagenten. Daarna bestormden 13 gewapende strijders het gebouw. Ze zijn allemaal gedood. Zo'n 150 mensen raakten gewond. De Taliban eiste de aanslag meteen op... en zei dat de NAVO-militairen in Afghanistan onmiddellijk moeten vertrekken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt volgende week dinsdag... met de eerste onderzoeksresultaten van de ramp met vlucht MH17. Al eerder maakten onderzoekers ter plaatse duidelijk dat alles erop wijst dat het vliegtuig boven Oost-Oekraïne door een raket is geraakt. Waarschijnlijk afgevuurd door pro-Russische separatisten. Er is volgens de onderzoeksraad nog maanden nodig voordat het eindrapport opgesteld kan worden. Dat uiterlijk eind juli volgend jaar wordt verwacht. Ruim 80 illegale asielzoekers hebben in de haven van Calais in Frankrijk een veerboot naar Groot-Brittannië bestormd. Ze probeerden gistermiddag onder meer via dek voor vrachtwagens het schip binnen te komen. De bemanning haalde de laadclip snel op en spoot de vluchtelingen weg met brandslangen. Zo'n 150 migranten deden een tweede poging, maar werden tegengehouden door de politie. In Calais zitten ongeveer 1000 vluchtelingen die naar Groot-Brittannië willen... omdat ze denken dat ze daar een beter bestaan op kunnen bouwen. Het weer nog, volop zon vandaag, maar in het zuiden en zuidoosten wel kans op wat wolkenvelden. Het wordt 22 tot 25 graden. Ook morgen zomer zijn nog iets warmer, maar in de loop van de dag wel weer kans op een bui. Daarna valt de temperatuur een paar graden terug. Dit was de FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat de dus cyclopen Diemen en Muiden 2 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht. Staat na een ongeluk de dus cyclopen Gorkum en Noordloos 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 If you feel the fall, won't you let me know?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 De zomer van ZFM. FM. Z FM Zandvoor. ZFM 106.9 FM. ZFM FM.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 Ik kan het niet laten. Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh oh yeah. oh yeah. Oh oh sexy als ik dans. Ee eh, eh, eh, eh, eh. Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh oh yeah. Ik voel me sexy als ik dans. Ee eh, eh, eh, eh, eh, eh. weet je wat het is? Ik heb ze al.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 Ik ik ga mijn voeten zo hard. Ik voel me als ik dans. ja je lekker te gaan Als ik dans. Hadels, swingen, lekker, als ik dans steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo Ik voel me als ik dans. ja je geef zo lekker te gaan